1 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. De politie roept de hulp in van burgers. bij de zoektocht naar Lili en Hovik. De tieners die zijn weggelopen kort voordat ze zouden worden uitgezet naar Armenië. Er is inmiddels aangifte gedaan van vermissing. De politie maakt zich zorgen over de veiligheid. en het welzijn van de kinderen. Voogdij-instelling Nidos onderzoekt hoe het kon gebeuren. dat de twee vannacht konden weglopen bij hun pleeggezin. Een rechtbank in Cairo heeft de vonnissen van 75 ter dood veroordeelden bevestigd. In een massaproces kregen de 75 eind juli de doodstraf vanwege hun deelname aan een protest in Cairo in augustus 2013. De grootmoefti moest die veroordelingen nog goedkeuren en dat is inmiddels gebeurd. Onder de veroordeelden zijn prominente islamitische leiders en hooggeplaatste binnen de moslimbroederschap. De Braziliaanse presidentskandidaat Bolsonaro, die deze week werd neergestoken, moet nog zeker een week in het ziekenhuis blijven. Volgens zijn artsen heeft hij veel bloed verloren, maar is zijn situatie inmiddels weer stabiel. In een video op Facebook zegt de uiterst rechtse politicus dat hij al rekening hield met een aanval tijdens zijn campagne. GGZ-instelling Altrecht heeft excuses aangeboden aan de familie van een patiënt die zichzelf in februari van het leven beroofde. Het AD schrijft dat de directeur van Altrecht in een brief toegeeft dat er niet juist is gehandeld. De vrouw pleegde zelfmoord in een isoleercel waar ze zat nadat ze brand had gesticht in haar kamer. De Jemenitische regering beschuldigt de Houthi-rebellen van sabotage... nu ze niet zijn komen opdagen bij het vredesoverleg in Genève. Dat overleg zou een uitweg moeten bieden in de oorlog tussen de Jemenitische regering... en de Houthis, die het land al drie jaar in zijn greep houdt. De VN-gezant zou in Genève met de regering wel afspraken hebben gemaakt... over de evacuatie van gewonden uit Sanaa. Het weer, eerst af en toe zon en op de meeste plaatsen droog. De bewolking neemt wel toe. En in de loop van de middag kan er in de kustgebieden wat regen vallen. Het wordt 17 tot lokaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Nog steeds is far. Wow. Oh. Zo. So Droomde al zo heel lang van een huis voor jou en mij? En zag dan in mijn fantasie de meubels.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 Ik zing graag een beestje met een meisje in de mannen. Ik heb maling aan. Ge. Ik verlang slechts naar jou. Doe zeg naar nou ja, mijn menschap, dan worden we mannen.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 Nou ja, mijn schat, dan worden we mannen Het thuis. Al bij duurt, meneer Korstijn, kom boven. Maar wel even de voetjes vegen beneden hoor. Ja, ja. Gaat het door, hoe is het mee? Goed, meneer Korstijn, goed, maar uh, wat vind ik dat nou jammer dat u zo over was komt binnenzetten. Hoe is dat zo? Nou, kijk eens hier.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 van onszelf tot soepele atleten maken. En we spannen onze kuiten voor twintig en... weer aan. En... Ze worden met de binken, met het heerlijke. En na de cursus is geen zwembroek ons te klein. Om maar goed te laten zien hoe mooi we zijn. Buigen, armen strekken en aan dikke veren trekken ja, Daardoor worden we atleten en door pindakaas te eten Over worden we toch knap, alles stevig niks meer slap Straks barsten we met gemak door de spieren uit ons vak. We willen mooie mannen zijn, we gaan als wilden Per dag een uurtje lang aan onze bodybeelden In plaats van dunne mannetjes die hij gaan kraken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 Hij koestert de dagen van rood cello van glitteren, watten en sterrenpapier. In mens kent zijn naam.